Stubenitski met het NOS-journaal. Staat zich met de FNV overleggen over de toekomst van de zorg. Hij zegt dat er de komende jaren meer geld naar de zorg gaat... en samen wil kijken hoe dat kan worden uitgegeven. Vanmiddag is er een grote FNV-manifestatie tegen bezuinigingen in de zorg. Tijdens de demonstratie lopen mensen vanaf het Damrak in Amsterdam... naar het Westerpark, waar ook Van Rijn spreekt. De volkspetitie Red de Zorg is de afgelopen maanden... door 800.000 mensen ondertekend. Bij een explosie in een restaurant in India zijn zeker 44 doden gevallen. Toen veel mensen zaten te ontbijten ontplofte een gasfles. Daardoor kwam uiteindelijk het dak naar beneden. Tientallen mensen raakten gewond. Ook gebouwen naast het restaurant raakten beschadigd. In Dokkum is iemand om het leven gekomen bij een woningbrand. Het is nog onduidelijk wie het slachtoffer is. De Friese brandweer kan het huis pas later vandaag in. Het is ook niet bekend of het slachtoffer al voor de brand was overleden. De Europese Unie zou 3 miljard euro moeten geven aan de buurlanden van Syrië... voor betere opvang van vluchtelingen, zegt de Hongaarse premier Orbán. Het geld moet van hem naar Turkije, Libanon en Jordanië. Dan zal de stroom migranten naar Europa volgens de Hongaarse premier opdrogen. Orbán wil zijn idee maandag bespreken met zijn Europese collega's. Dit jaar zijn zeker 150.000 vluchtelingen via Hongarije... naar onder meer Duitsland en Zweden gereisd. Dinsdag gaat de Hongaarse grens voor de migranten dicht... Wie dan illegaal de grens oversteekt, wordt opgepakt. In de Amerikaanse staat Oregon is een man opgepakt... die in een vliegtuig over passagiers heeft geplast. Een half uur voor de landing werd de man wakker, stond hij op... en begon hij over stoelen, bagage en andere reizigers te plassen. Hij is na de landing opgepakt. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden regen. Het wordt vanmiddag 20 tot 23 graden. Ook morgen wat buien, vooral in het oosten. Dan wordt het een graad of 18. Dit was de Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB. In de Randstad staan files door werkzaamheden op de A7 Hoorn-Zaandam. Tussen Hoorn en Purmerend Noord, 4 kilometer. En op de A15 gorkum nijmegen tussen Kloppendel en Geldermalsen, 4 kilometer. Verder is de N206 dit weekend dicht. Tussen de A44 en Noordwijk. En op de, A7, Hoorn, uh, nee, de A13 Den Haag-Rotterdam is ook dicht vanwege werkzaamheden. Tussen Delft-Zuid en het Kleinpolderplein.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 Is de zomer van ZFM. En Met. Met nu, goedemorgen, Zantwoord. Listen to me, I sing a song to change your mind. Have you ever wondered why, when everything goes wrong, nobody stops to so lend a hand.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 Forgotten that you didn't care about It hurt to realize you've been acting very strange, refusing to take the love she gives, pretending.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 you forgot that you We zijn weer bij u terug en voor ons zit Willem Paap van Sociaal Zandvoort. Goedemorgen, Je naam... goedemorgen Je naam was al even genoemd net in samenwerking met de Gert Tone die wij ja. als tweede hadden. Met een aantal samen initiatieven genomen. Ja, moties. Ja, en, uh, maar het thema dit keer is even de terugblik op de afgelopen raadsperiode. Nou is ja. het volgens mij net weer begonnen. Ja. Ja, we zijn maar net je we week begonnen. terugkijken naar de afgelopen raadsperiode, ja. vertel. Uh, nou ja, in ieder geval, we hebben we natuurlijk uh, een flinke storm gehad, uh, de zomerstorm. Ja. Nou, er zijn heel wat uh, bomen omgewaaid. Altijd spannend om te horen wat het met de raadsperiode te maken heeft. Nou had, ja, meneer, nou ja, nou, dat... dat dat komt natuurlijk uh, oh, wel doet... in de raad straks. He? Dus het is gebeurd. He? Oh, Oké, okay. is het niet dat zij er enige schuld aan hadden? No, maar nee, maar nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nou, als, je, als je het echt over de raad wil hebben, dan is het gewoon uh, luisteren. En storm. En uh, het gunnen, dus de storm die Wa geweest is. Was dat, dat wat dat... je bedoelde? De raadsperiode en storm? Ja, ja, ja, zo kun je het ook noemen. Ja, ja. Dat is wel een goede van je, ja. Ja, want daar hebben we. Het stormt af en toe wel eens, hè? Ik wou net zeggen, daar hebben we het nodig van meegemaakt. O, elkaar ooit. uitloggen he, en dat soort dingen. Ja, dat... maar ooit is er toch een heel duidelijk ook burgerinitiatief geweest. Ja, ik En dat weet is gepubliceerd het. en gezegd, jongens, stop ja, daar nou mee. Ik weet het. Nou is de nou grens bereikt. Doe nou eens waarvoor je dus uh, gekozen bent en hou hier dus mee op. Nou, is dat gelukt? Uh, afgelopen uh, periode niet. Laten we hopen dat het uh, vanaf uh, het nieuwe seizoen wel gaat lukken. Ja, maar... Dat, dat, dat we elkaar niet uitloggen, dat we naar elkaar luisteren, dat we elkaar wat gunnen. He, want dat is maar ook moeilijk, hè? Vaak. Hopen alleen ben je er natuurlijk niet, hè? Wat zeg je? Met hopen alleen nee, nee, ben nee, je er Nee, niet. nee, nee, nee. Maar ja, je moet toch eens een keer hopen dat het wel eens een keer gaat lukken. Natuurlijk. Maar wat, wat doe je, je kan niet dan? Zeggen, je kan niet zeggen, we gaan het doen. Maar ik zit daar niet alleen. Nee. Ja, we zijn er met ze uh, 17, hè? Ja, je gaat uit van de professionaliteit van de juist, deelnemers. Juist. juist je dus vindt ook dat je is. dat mag verwachten. Je mag het verwachten, ja. ja. ja. Het gebeurt alleen niet. Het is wel jammer. Nee, laten we hopen dat het nu wel gaat Ja, ja natuurlijk. Ja, want uiteindelijk is dat denk ja, ik ook... Je hebt niks aan elkaar om elkaar uit te lachen dat als iemand niet. Aan, aan het woord is. In maar jullie soorten. geloofwaardigheid gaat er natuurlijk ook even aan als dit zo door blijft gaan. Ja, want daarvoor heeft, heeft de bevolking jullie niet gekozen. Nee, niet om over elkaar uit te lachen. Nee, nee, nee. Maar goed, dus dat is uh, die storm. Nou, nou had je nog iets over de letterlijke storm. En, ja, de en... zomerstorm. Ja, ja, ja. Nou ja, het, het, het, het, het was natuurlijk een heel aardige storm, hè? De, de, de, de eerste storm uh, van uh, wat er ooit geweest is. Ja, sinds, Zomer, uh, sinds het opgetekend is van 1901. Ja, ja. ja, ja. Nou, er zijn in Zandvoort uh, heel veel bomen omgewaaid. Ja, helaas. 140 stuks. Ja. Zo. Uh, het plan is, het, het is nog een plan, het moet allemaal nog door de raad uh, uh, goedgekeurd worden natuurlijk. Want het gaat over heel veel geld, het gaat over inclusief een half miljoen. Als je die terug gaat uh, plaatsen allemaal weer. Ze hoeven toch niet in één keer zo groot nee. te zijn? <laughs> nee, nee, nee. nee. Zo duur zijn nee. die kleine boompjes toch niet? Nou, bomen zijn duur. Want je moet natuurlijk goed kijken waar plaats ik uh, en wat voor boom plaats ik ergens. Ja, je maar hebt een bomen. half miljoen. Ja, ja, ja. Zit er de gouden wortel aan of zo? Ja, nee, nee, maar dat kost de, heel veel geld. Hoeveel bomen, bomen had je het over? 140. 140 door een half miljoen gedeeld? Dat zijn inderdaad de gouden wortels. Ja. Nee, maar het heeft ook met onderhoud te maken. Bij ja, personeel uh, uh, loopt het toch? En de goede omgeving hè, van de bomen, hè. dat moet uh, 120 centimeter in het vierkant zijn... En dus daar moet men opletten. Dus uh, uh, ja, bij sommige dingen zal er een tegeltje uit moeten. De grond moet uh, gevoed gaan worden. Hè. Het moet allemaal... Uh... Nou, dan vind ik een half uur toch nog een hoop geld. Nee, maar, dat is, dat, nee, maar het is duur, bomen. Hebben we geen vrijwilligers? <laughs> Mensen met een uitkering bijvoorbeeld, die graag wat willen doen, maar niet mogen doen, omdat hun uitkering daar niet Ja, in nou komt? Nee, Een plaatsen van een boom uh, moet je uh, aan deskundigen overlaten. Je kan maar niet zomaar een boom in de grond doen. Want nou ja. dan uh, groeit hij niet best meer. Daarna. Ik, ik, ik heb een kastanje met thuis. En die heb ik zelf ingezet en die is echt wel groot hoor. Ja, maar dat, ja, je hebt ja. in de tuin, hè? Dan ben jij de eerste vrijwilliger. Oh, je hebt ja, in de tuin, hè? Ja. Daar gaat het om. <laughs> Kijk, en als je hier op de stoep een, een boompje wil uh, plaatsen. Nee, dat kan niet. Nee, Kijk, maar. Dan kan je niet zomaar uh, de grond in doen. We hebben het, en, uh, het over plaatsen. terugplaatsen van. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, er stonden dus bomen. Dus ja. de plek is. Het gaat om terugplaatsing. Ja, nou ja, goed. Daar, nee. kun, maar goed, wat is er nog meer gebeurd? Uh, als je terugkijkt op de afgelopen uh, raadsperiode. De, de bronkranen bijvoorbeeld. De bronkranen daar, daar zijn we al eens hiervoor geweest ja. natuurlijk. Hè. Uh, nou, de VRK heeft ook gezegd, hè, uh, van, nou, daar moeten we toch naar kijken. Hè, het moet goed zijn. Dus uh, wat dat betreft uh, hebben we wel iets uh, aangewakkerd. En uh, daar is binnen de VRK natuurlijk over gesproken. Mm -hmm. hè, zeker naar aanleiding van de bron in Bloemendaal. En ons onderzoek, natuurlijk, is zond voor naar de brandkranen die vast zaten, waar wij allemaal zand in zat. En zijn de plannen al gekomen iets mee te gaan doen? Nou, daar zijn ze nu mee bezig. Dat duurt altijd lang, hè? Ja, ja. Ik zeg altijd: sommige dingen, ja, het is een vies woord. Het lijkt net dikke stront. Zal lang niet weten. Dus wat dat betreft. Waden door dikke stront. Wordt dan over het ik, kwam even, niet, ik, wel ik de... kwam even niet op de stroop. Nee, nee, nee. nee maar jullie houden wel de vinger aan de pols, begrijp ik? Ja, ja, ja, zeker, zeker, ja, zeker. Ja, en het is natuurlijk jammer. Hè? We zijn natuurlijk al twee jaar bezig geweest. Uh, met de reddingsbrigade. Hè? De, de, ja. En uh, vragen gesteld, schriftelijk vragen gesteld. Verleden jaar. Uh, Tijdens de behandeling van de begroting ja. uh, hebben we aandacht. De Twee aan. reddingsposten die nodig... Uh... Ja, ja, ja, en dan uh, zie je toch dat, uh, andere, dat uh, sommige politieke partijen niet goed uh, lezen of uh, dat soort zaken. Uh, misschien toch een beetje uh, in slaap uh, gesukkeld zijn... Net zoals nu de VVD komt met dezelfde vragen die wij al uh, het verleden jaar gesteld hebben. Maar, maar even voor mijn beeldvorming, wat is er met die reddingspost aan de hand? Nou, die is uh, ja. helemaal. Begroeven, uh, uh, in een hele oude, slechte, staat. slechte staat. Ze allebei. zijn niet zo oud. En, en nou, Zuid is uh, redelijk oud, hè? Ja, de, de Zuid wel, maar. De Zuid is van de jaren 60. Het, het is een vrijwilligersorganisatie. Ja. Ja, maar wordt gesubsidie euh, zwaar gesubsidieerd door de gemeente Zondvoort natuurlijk. Oké. Okay. We over wel welke bedragen? We zijn uh, ja, een, ik weet niet uit mijn hoofd. Ja, kon uh, in ieder geval uh, het reddingsvoertuig. Dat is gesubsidieerd door uh, de gemeente. En dan heb je toch gauw over... 45.000? Ja, ik weet niet hoor. 45.000. Zo'n uh, zo voertuig. Zogeveer? Die lenterovers. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Klopt. Ik weet niet precies de kosten daarvan. Ik denk niet dat weet je uh, voor uh, hebt. Maar zo daar ja. een beetje, die komt op. Maar de, dus de, de post in Zuid die is um, dermate gammel dat er die iets moet gevaarlijk. gebeuren. Die is ja. levensgevaarlijk ja, die is gammel. gammel Kijk, je, er komen natuurlijk veel kinderen daar ook. He? Ja, ja. Het, het waren hij die, die trappen. Het moet goed zijn. Ja, en Noord, en uh, in Noord is hij ook niet al te best. Maar het waren toch de trappen waar iemand uh, doorheen gezakt was. Dat was gelukkig dan een beetje laag. Ja, ja, ja. Maar je moet toch ook niet bedenken dat boven Dat reentje uh, helemaal ja, nee, nee, nee, nee. Dus dit nee, Maar is... ook de, de, de, de, de stutten. Dus ze stutten nu steeds met uh, balken de onderkant. Dat is niet de bedoeling. Denk ik. Nee, dat, doen nee, nee, nee, nee. dat is, dat is ik niet snap. de bedoeling. Maar dus dit, dit geconstateerd hebbende, wat gaat er dan gebeuren? Uh, als het goed is, uh, zouden we eind dit jaar, en dat is natuurlijk al heel snel, uh, uh, geïnformeerd worden van uh, wat men nou precies gaat doen. Dus uh, we wachten uh, wat nog men, even af. Wat men precies gaat doen? Ja. En wie is men? Uh, de SRO. Tegenwoordig uitsteden ja, ja, de, de, de gebouwen. Ja, die je dat overneemt van de gemeente. Ja, ja. dat is SRO jongens. Want dan luisteren is het, is het Richting het uh, niet. Juist, dat wil ik even horen. Ja, ja, ik zal ge niet afkortingen afkortingen uh, neergen. Afkorting is ja, een drama uh, ja, ja, in onze ja, ja. organisatie. Zij ja, zijn ja, verantwoordelijk ja. voor alle uitvoeringen van de gemeente tegenwoordig, de SRO. De afkortingen zitten zo in je hoofd. We maken dagelijks misbruik van, maar de mensen weten dat niet. De SRO komt dus dan met een rapport... Ja, en dan, dan wat men moet... gaat doen, wat men gaat doen. Wat men dus, gaat doen, uh, ja, dus het gaat de, ook gebeuren. De toezegging ja, ja, ja. van vorig verleden jaar van uh, de burgemeester ja. heeft geleid dat men eind dit jaar uh, uh, een plan moet klaar hebben. Wat gaan men ja, nou ja, ja. doen met uh, de post uit. Oké, okay, en dan volgt de volgende. Gaan we dat renoveren? Ja. Gaan we het helemaal vernieuwen? Dat ja. komt goed, in ieder geval. Ja. Nog even terugkomend op jullie gezamenlijk optrekken met de PvdA. Ja. Uh, er liggen nu twee moties die jullie uh, samen gaan ja, indienen. En... Is het niet ja. tijd om eens een keer samen te gaan? Jullie zijn allebei sociaal. Nou, Gaat nee, het? nee, nee. We hebben toch uh, uh, met sommige uh, zaken. Uh, kijk, PvdA is een uh, landelijke politieke partij. Daar is een plaatselijke politiek partij. Maar dat kan dat, toch plaatselijk? Nou, uh, Jawel, jawel. Maar wij hebben toch met sommige dingen wat plaatselijk uh, uh, is een hele andere kijk op dan de PvdA. Maar zo we proberen wel zoveel mogelijk voordeel? samen uh, uh, uh, uh, vragen te stellen naar het college. Uh, zoveel mogelijk samen in de raadsvergadering. Want en er zullen dingen zijn uh, waar de PvdA zegt, dat vinden we een goed plan. En wij vinden tien keer niks. Maar dat kan ook binnen een samenwerkingsverband, toch? Nee. En nee. kijk, als je je krachten bundelt op ja, maar we sociaal werken ook gebied... Samen. we werken ook samen. J jullie hebben, ja, jullie... jullie um, niet officieel, maar jullie werken samen. Ja. Maar maak het dan eens officieel. Dan weet ook de burger waar ze aan toe zijn. Nou, ja, bij deze... Oh, ja. Ja, ja, ja, want de lokale politiek is natuurlijk heel anders dan de landelijke, landelijke politiek. politiek. Ja, en ja, en, en ja, ja. de Partij van de Arbeid is natuurlijk ontzettend aan het afkalven, laten we eerlijk wijzen. Ja. En ik denk dat je alleen maar sterker kunt maken door het samenwerkingsverband te intensiveren, laat ik het zo zeggen. Ja, op sommige uh, zaken wel en andere zaken weer niet. Nee, dat is duidelijk. En, uh, Noem eens uh, een we uh, bereikbaarheid uh, Zuid-Kinnemeland bij wijze van spreken. Ja, ja, dat is dan typisch uh, uh, een lokaal uh, item. Zalvo betaalt 77.000 euro per jaar eraan. En, uh, Voor als welke je... bereikbaarheid? Uh, bereikbaar zuid -Kinderland. Je bedoelt de wegen daar? Ja, wegen, ja. Uh, de wegen, de ringenhaal, uh, de Maria-tunnel, waar, waar uh, sprake van was. He, wat, uh... Uh, de Zeeweg Nu bijvoorbeeld? Wat nee, dat... nee, nee, nee. Oh, zeeweg dat, niet, dat, dat, dat, dat is provincie, toch? Ja, provincie, ik, denk, hier, ik snap dat niet ja, helemaal. Het is een ander hoofdstuk. Nee, snellere bereikbaarheid van. Nou, wat heeft Zandvoort uh, uh, daarvoor invloed op? Uiteindelijk niks, want de automobilist die schiet er voor geen minuut mee op naar Zandvoort toe. Dus je betaalt eigenlijk alleen verhalen aan muiden, velsen... En, en eigenlijk is dit jouw voorbeeld van: dit, nou, nou is, dit helemaal... is Sociaal Zandvoort uh, niet aantrekkelijk, maar nou. P van de A aantrekkelijker. Uh, Want is ja, landelijke... dat we, Ik begin nu een beetje te voelen uh, uh, uh, door uh, wat, wat Hink u uh, uitgelegd heeft uh, verleden week uh, tijdens de commissievergadering. Dat men uh, daar toch wel eens nog eens keer in commissieverband goed wil over praten. Als ik het zo hoor, kun je die 77.000 euro zo wegstrepen. Dan is hij besmaakt. kun je er die bomen in voor zetten. Ja, ja, ja, ja. Ja. ja, maar het is een heel verhaal. En daar moet je een Kuma's voor uitnodigen. Die, die, nou, die zit gaan er helemaal diep in. Gaan we doen. In dat gebeuren en uh, die weet uh, precies van hoe en wat. Ja, um, ja zou op iedereen zijn eigen dingetje, natuurlijk. Uh, ja. uh, nee, dat begrijp maar ik. Ook een beetje op in het algemeen en uh, sommige op Dit gebied van uh, de regenboogvlag en, en alles wat die. Ja, uh, nou, laten we het toch eens accepteren dat mensen he, dat mannen van mannen kunnen houden, vrouwen van vrouwen of wat dan ook. Laten we het eens accepteren en la, laat, nou ja, laat die uiting ook eens een keer zien. En, en je, dat er meer dat, als... smaken zijn in het leven ja. dan dat wij vroeger dachten. Dat ja, het, weet toch ook dat niet Dat er meer naar is dan één en twee. En uh, dat er allerlei ja. vormen zijn Tuurlijk. die ja, juist. gelijkwaardig ja, zijn. Juist. Ja. ja, het is allemaal gelijkwaardig. Maar, het, het, het, het, weet je wat je krijgt? Je hebt een secretarische dag, je hebt een vaderdag, een moederdag. Je weet niet ja. hoeveel honderdduizend dagen nog even. Je hebt, je hebt drie dagen op één dag als je bij je bedoelde. Ja, ja ja. Bedoel, ja, ja. Dit moet niet nodig zijn. Nee, als men uh, wat meer uh, accepteert van elkaar... Ja. Dat nou ja, is het allemaal niet nodig. Ja, daar ja, hebben dus we het net over gehad natuurlijk. Over ja, ja. Ja. Maar we hebben het nu wel over een andere orde van ja, grootte Dan zeker ja. het rest de dag. Hè? De, ja. nee, dat di dit, is dit is uh, wereldwijd. Hè? Ja, die acceptatie. En dit, uh, die, dit is echt een punt hoor. Discriminatie is. Kijk, we zeggen wel dat wij als Nederlander heel veel accepteren. Nou, die maar tijd die, ligt ver achter ons, volgens juist. mij. Ja, wordt alleen maar minder. Dan bij, bij minder. Ja, we repliketeren op, uh, op het etiket wat we ooit ja. hadden, maar ik denk dat dat reuze tegenvalt. Ja, we moeten wat meer accepteren van elkaar ja, een Vluchtelingen, licht. ook, ook zo'n ja. punt waar ja, jullie samen punt. elkaar gevonden ja, hebben ja, ja, ja. in dit opzicht. Nou, nou, ja, ik zit, wel, ik zit wel eens te denken hè, van mensen die zeggen: ja, dan, moet dit, dan is die wilder zin, ja. die loopt te bleren. Stel je voor dat hier oorlog is, en wij zitten in hetzelfde schuitje. En je wil vluchten naar Engeland. En ze zeggen van, stop, ga maar lekker terug. Ja. Vinden we dat leuk? Nee, dat ja, vinden wij dus niet. Er stond later ja. een artikeltje ook in de krant over iemand die zei. Uh, Denken ze even terug aan de Tweede Wereldoorlog Juist. en ja. aan de Joden en hoe wij. Veel eerste, hebben weggekeken. Tweede wereldoorlog. Ja, ik, ja. Ja. En toen dacht ik, ja, en eigenlijk zijn we weer aan het wegkijken. Ja. Ja. Want het, het valt op je bordje. Ja. Het is iets waar je uh, alleen maar hopeloos van wordt. En de ja. eerste reactie is dus weer wegkijken. Ja. En dat is ja. niet goed. Nee, ja, dat is helemaal niet goed. Het is ook niet de oplossing, denk ik. Nee, ik, ik denk dat het een oplossing is. In deze op tijd, meer, op meer nee, in deze tijd op kun gebeuren. je natuurlijk uh, andere dingen doen. Hè. Vroeger had je dat allemaal niet. Maar je en, kunt natuurlijk wel ter plekke proberen iets te doen. En dan toch tegelijkertijd juist, structureel juist, kijken. Juist. juist. natuurlijk, maar, maar, maar, maar niet wel Maar je hebt landen van, die over, worden overstroomd nu. Die kunnen die mensen gewoon niet meer helpen. Zoveel zijn het er. En het omgekeerde is ook waar. En, ja. en het omgekeerde is ook waar. Ja. ja. Dus dat moet je onluchten. Ja, maar kijk, je zit nu in, in het dichtstbevolkte land van Europa zo'n beetje. Ja. Neemt niet weg, je moet mensen helpen ja. zonder meer. Ja. Maar dan kijk ik bijvoorbeeld naar Rusland. Die barsten van de ruimte. Daar ja. gaan we niet naartoe. Nee. Nee. nee, maar, ja. maar ik snap het, het ook? Ja, ik, het is ik snap cru. het allemaal. Het zijn keuzes die, die, die mensen die maken. Die zoeken ja. die vrijheid. Die zoeken Daarom zeg ik, ik probeer die openheid. De structurele moet er gewoon iets gedaan worden. Het ja, ja. Ja. Ja. Vrij... Liefst, liefst natuurlijk zo dicht mogelijk bij hun eigen land. Ja, ja. Zo gauw daar dan de oorlog over is, dat ze weer terug kunnen. Maar ja, de VN en hebben ik... druk met Zwarte Pieten. En de... De, ja, dat is belangrijker. Hè? Ja, maar het is ook zo dat je, dat je niet kunt zeggen: denk ik, uh, als zij het niet doen, dan doe ik het ook niet. Maar want nee. zij houden nee, het moeten doen. Ik denk dat dit dat punt. Als zij niet doen, dan doen wij het maar. Nou, afgezien daarvan, je hebt je eigen verantwoordelijkheid. Ja, zo, maar zo, er zijn meerdere landen die die verantwoordelijkheid wel ja. nemen. Hè? Ja, Duitsland. Ja, ja. Gelukkig wel. Ja, even naar Zandvoort de, ja. nu, want daar ja, ja, ja. zitten we voor. Die neemt dus kennelijk ook zijn verantwoordelijkheid. Uh, als het aan als ons oh, ligt, wel. Ja. Ik, uh, dat is 22 september, komt die motie. Ja, die komt er inderdaad. Uh, beide. Beide moties. Beide. Ja. Ik ben heel benieuwd En laten inderdaad. we die vlag uithangen al, uh, en laten we die mensen helpen. Hebben jullie al uh, gekeken naar de andere partijen wie, uh, wie jullie daarin gaan steunen? Nou, we hebben een oproep gedaan en we hebben tot nu toe uh, uh, nog niets gehoord van uh, andere politieke partijen. Dat is jammer. Uh, uh, dat is zeker jammer. Ja. Jammer dat uh, op jullie dat jullie... moment al niet meteen gezegd werd: ja, dat is een goede hebben die, uh, gaan we ze ondersteunen. Hebben jullie zelf niet benaderd van: uh, dit gaan we doen, we krijgen uh, Dat steunen? gaan we wel doen. We hebben natuurlijk nou net uh, in de commissie het naar voren uh, gebracht uh, dat deze moties 22 september uh, komen. Dus dat zullen we zeker wel gaan doen. En dan ben ik benieuwd welke uh, partijen dat wel ondersteunen en welke niet. Ja. En dan is het partij aan de kiezer uh, te laten zien uh, uh, hoe men ergens over denkt. Oh, die zijn tegen die ja. tijd weer vergeten hoor. Neem dat van mij aan. Nou, je weet het niet. Ja, ja, ja. Nee, nee, nee. Nou, nou ja, ik denk over een paar jaar dat, dat die vluchtelingen nog spelen natuurlijk. Hè. Want Jawel. het is niet in één keer opgelost. Nee. Natuurlijk nee. niet. Wij gaan het zien, de 22e september. En, ja. uh, en als je meer over die bereikbaarheid, uh, dan moet je uh, Henk Kuma's uitnodigen. Die ja. weet er echt alles van. Ik denk dat je zometeen even met onze hoofdredactrice uh, ja, <laughs> moet praten over het uitnodigen van... Uh, en dan uh, gaan wij ik wel Dan Ik dat zo wel even. Even <laughs> ja, dat lijkt me een hele goeie. In ieder geval bedankt voor je komst. Bedankt ja, graag voor het gedaan. uitleggen. Ja, graag gedaan. En uh, nogmaals veel succes. En ja, uh, een fijn uh, weekend verder. Uh, We eindigen met... Uh, uh, is dat This Magic Moment van de Drifters? Of zit ik... Ja, ik zit nu weer goed. Je zit weer ja. goed. Ja. Nou, en dat wordt echt een magic moment. De 22 ja, ja, ja. september. Dank je wel. Ja. Ja. Dag. Bedankt, Dag. Bedankt, bedankt. So different and so new Was like any other Until I kissed you And then it happened It took me by surprise I knew that you felt it too By the look in your eyes Sweeter than wine Softer than the summer night While your lips are closed While your lips are closed Goedemorgen luisteraars. U luistert hier naar Goedemorgen Zandvoort. Het programma voor en door Zandvoort'ers dus CFM. Voor ons zit Ton Arissen. En Ton gaan we eventjes interviewen over het oktoberfe Oktoberfest. Ja, ja goedemorgen ja, allemaal. Oktober. Ja, goedemorgen dan in september. Het Oktoberfest in september. Ja, vertel eens. Nou, het Oktoberfest is natuurlijk een Duits bierfeest. Ja. En dat uh, wordt gehouden tussen, vijf, tussen 15 september en 15 oktober. Vandaar dat wij dat in september durven te doen. En dan ja. vrolijk het Oktoberfest noemen. Leuk. Wat ja, het had ook September Oktoberfest kunnen heten. Maar dat doen Maar we dat niet. vinden ze in Duitsland niet leuk. <laughs> Oké. Okay. Dus uh, we doen het toch een beetje na. Ja. En, uh, op dezelfde wijze ook? Ook op dezelfde wijze. Dus van die Biertafels en grote banken, grote pakken bier. Uh, dames in, in uh, dirndel, jurkjes ja. en de heren in lederhosen. Dus uh, pretzels en uh, braadwoest, alles is aanwezig. Zoals in München? Zoals in München. Oh ja. Ja, he, we proberen het na te doen. Voor jou een beetje een, beetje, een beetje typische exercitie. Want we kennen jou natuurlijk van het jazz gebeuren. Uh, waarom dit? Ja, dit, is, uh, dit heeft gewoon te maken met uh, Zandvoors evenementenplatform. Kortweg ZEP, ZEP. Daar ben ik... Uh, uh, nu voorzitter van. En dan neem je dit allemaal even mee. Dus alle festivals in Zandvoort. Dus het Dancing in De Amsterdamse avond. Jazz behind the beats. Historische Grand Prix. Alle mogelijke En als slotfeest evenementen. is dan het Oktoberfest. Leuk, johan. je bent wel erg druk bezig. He? Ik heb er ook de tijd voor. Ja, maar een heleboel mensen hebben er ook de tijd voor. Maar doen het niet. Vanwaar deze ja, gedrevenheid? Dat, dat hou je... Zit het in je? Ja, ik kan, niet, ik kan niet zonder. Ik kan... Nee. Ik kan punt 1 niet zonder mensen om me heen. Tenminste, dat lijkt is me heel moeilijk. Ja. Ik beweeg me graag tussen mensen. En dat is een leuke bijkomstigheid. Op deze, op deze manier creëer je dat. Ja, want, want naast het Oktoberfest. En dat gaat plaatsvinden op het tramplein? Of? Op het Radarsplein. Ja. Doe jij natuurlijk ook uh, eens in de zoveel tijd een stukje jazz bij Huig. Ja. Dat, dat is de laatste in de maand. Dat is er nu weer op 27 september. En uh, dat zal uh, een beetje salsa zijn. Ja. Oké, okay, en is het dan de naam van de artiest bekend? Die is nog niet bekend. Ik heb net ook een poging gewaagd uh, om te bellen, maar hij de line up heb ik nog niet. En is het dan elke vierde week van de maand? Of het hoe? is de laatste zondag van de maand. Laatste zondag van de maand, in, bij, bij uh, Talassa? Ja. Oké. Okay. Leuk. Maar dat Oktoberfest en die uh, uh, dirrenjurkjes, ja. krijgen jullie mensen zo gek om inderdaad in, in die gaan? Sterker nog, er heet. wordt gewoon gebeld, Ton, kan jij jurkjes verzorgen? Dus dat heeft Ton ook gedaan. De, de, hoe doe, doe, doe, doe je dat? Hoe ver... Dat is heel eenvoudig. Je gaat naar internet en dan heb je zo'n bureau, VEGO heet dat geloof ik. En ja. die verstrekken je alles wat je nodig hebt, voor welk feest dan ook. Het is Ook is voor Carnaval geloof, of weet ik dat. Het is allemaal aanwezig. Het een verschil bij vroeger. Nee, de hè? mensen die krijgen je lokaal of worden die geïmporteerd? Uit Duitsland? De, de Deernal zelf? Nee, die komen gewoon uit Zandvoort hoor. Ja, ja. Iedereen herkent ze. Ja. <laughs> dat had gekund. Nee, daar is wel een strenge selectie aan vooraf gegaan natuurlijk. Ik begrijp het zeker, ja. Want het moet wel passen zo'n jurkje. Ja. Ja. Ja, leuk. ja. Wat, wat ik mij. Volgens mij zijn er ook Duitsers die uh, denken als het oktoberfest is. Uh, ik ben even weg, want het gebeurt met Carnaval natuurlijk ook. Dan zijn er ook mensen weg. Dus ja. die gaan even een weekje naar Zandvoort. En dan komen ze in het bierfeest terecht. En dan komen ze in de Oktoberfest terecht. <lacht> gebeurt dat wel eens? Nee, wij. Het is zo. Ons eerste datum was 26 september. Maar omdat Sepp de organisatie met. De uh, muziekfestivals samenwerken met uh, het circuit. Toen zei het circuit... wij hebben op 26 september niks Duits. Dat hebben we op 19 september wel. Dan is dan een ADAC race. En zo is het makkelijker adverteren. En stuur je naar Duitsland de boodschappen... dan hier iets te doen is. En dan hoop je op extra toelopen. Ja, dus iedereen komt aan zijn trekken. Je kunt of het hier en-en Ja, maken, je kunt een dag langer. Dus je hebt niet, een extra overnachting. We denken aan iedereen. Ja. Dus ook uh, de pensions, die zullen er in de loop... De tijd, Omdat we dit zo plannen merken. Dat wij nou ja, toch zorgen dat er ook de dag daarvoor uh, iets te doen is. Ja, want dat is natuurlijk altijd de, de, uh, de vraag van de middenstand. Wat worden wij er wijzer van? Ja. Ja. Nou, wij adverteren en ja. zorgen dat de mensen een dag langer in voor staan. Ja, en ja. daar dus geld uit gaan geven. Toch? Ja, dat is... Uh... En We hebben dit jaar een, een verschrikkelijk goed orkest. Die hebben we twee jaar, ook, twee jaar geleden ook. Daar zijn we mee begonnen. Het Rooster Talen, Big Band. En die zijn helemaal gespecialiseerd in het, het Tirolse gebeuren. En dat is een band van meer dan twintig mensen. Zo. Dus er gaat wat gebeuren. W wat is zo speciaal? Wat is Tiroler muziek uh, specifiek? Ja, uh, nou, de... het is het, het echte bierfeest. Uh, het Bierfestival. Het uh, Slager uh, Ja, die ja. kant op. En ja. uh, allemaal met scherpe koper. Een leuke zanger is een hele goede zanger. En er is ook nog iemand die een beetje een uh, praatje kan maken. Dus dat is... Uh, alles dat komt heel, helemaal goed. 20 man, dat is een grote band. Hele grote band. Ja? Ze komen ook met een bus. En, en dan aan. is. Uh, ik mag geen reclame maken, maar ik doe het toch. XL ja. biedt dan aan als sponsor. dat hij uh, deze mensen een dag hap te eten geeft. Okay. Dus dat is, vind ik toch wel knap. Er ja. zijn toch 25 mensen die ja, zomaar eventjes uh, ja. binnenkomen rollen. En het museum staat ter beschikking om, voor de mensen om zich om te kleden. Dus ook die gaan. In Verwacht... aangepaste kleding. Ja. Verwachten jullie veel uh, bezoekers? Want vorig jaar was het uh, boven verwachting, toch? Uh, vorig jaar was het iets minder dan het eerste oh, jaar. Oh, iets minder? Ja. ja. En dit jaar verwachten we gewoon weer te knallen. Ik heb uh, in de regio ook reclame gemaakt. Zeg maar, met, door middel van posters en een uitkrantje. En, uh... Want mensen hoeven zich uiteraard niet of wel aan te melden? Nee, hoeven zich niet aan te melden. Dus dat is voor iedereen een verrassing? Ja, ik hoop gewoon dat er... Uh, nou, zo'n 700 of 1000 mensen komen, dan hebben wij het wel weer naar ons zin. Oh, ik ga zeker heen, want dat, ik vind het Ja, ook... het, is e het is echt iets aparts. Het begint, het begint een beetje om, nou, nou zij gaan eerste eten, dus het is allemaal half negen. Het begint om zes uur met de muziek, dan is er al een uh, opwarmrondje met... Auf de... kids. Ja. Ja. Het Kits. Kitsloos. Ja, het Kitsloos. los. ja. Yeah. Yeah. Ja, en op die manier vermaak ik me. Dus heeft u gelijk ook antwoord op waarom ik dit doe. Ja, nee, ik begrijp het. En, en heb je voor de toekomst nog meer van dit soort spectaculaire festijnen in, in gedachten? Ja, jou, ik, ik denk dat zijn uh, informatie aan het, opwinnen, aan het inwinnen over uh, sterren op het plein. Dat is het programma van Avro Trots. Ja. En... In mijn hoofd heeft Zandvoort ook wel een keertje zoiets nodig. Dat zou je dan kunnen doen op het Venemaplein of op het Badhuisplein. Bij maar in samenwerking inderdaad met Avro Trost? Nou ja, of dat moet je, je inhuren. Eigen manier. Dus, uh, ja. oh, okay. En nou doet het voorspel zich voor of dat het casino binnenkort 40 jaar Holland uh, Casino is. Dus misschien is dat wel... Uh, misschien praat ik voor mijn beurt, maar dat is dan zo. En is dat misschien een mooie gelegenheid om stukken dingen te combineren. Okay. Nou, dat zou wat wezen. Maar dat zit in het achterhoofd en dat moet naar ja. voren geschoven ja. worden. Dus we hebben ja. eerst het bierfeest, dat maken we af. En dan gaan we ons daar druk over maken. Maar ik begrijp dat je dus op uh, heel veel verschillende dingen tegelijk bezig bent. Ja. Ja, dat lukt nou, allemaal. Dat heb ik meegeërfd uh, uit de jaren dat ik het café gedaan heb. Daar moest, heb ik ook iedere weekend, in de lucht ieder weekend alles, uh, van alles ge ge georganiseerd. En dat, nou ja, dit, het is gewoon leuk om te doen. Dit moet wel gefinancierd worden. En dan gaat het vanuit het, uh, hoe noem je het? het ZEP? Uh, ZEP haalt zijn inkomsten uit... Uh, subsidie en sponsoring. Ja, ja. Het gaat toch wel over bedragen, denk ik? Het gaat over bedragen. Ja, ja als ik uh, deze festival zo je doet een... nou, dan ben je over zo'n seizoen... Ben je toch uh, 35.000, 40 40.000 euro kwijt. Ja, dat bedoel ja. ik. Iets meer dan een beetje. Spannend, hè? Ja. Wij gaan het zien... Het Oktoberfest op het uh, Raadhuis Pleist. Dankjewel, uh, Ton, voor uh, Heel graag gedaan. het komen uitleggen. En... en alle mensen die luisteren, kom gewoon een biertje halen. Het is echt kei gezellig. Ja, gaan we doen. Ik, uh, daar eindigen we dan mee. En dan zeggen we dus, dan eindigen we met de muziek. He was a friend of mine. Yeah, thank you. Ja, you. Na het biertje zeker. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Mooi Zandvoort, we zijn weer uh, terug bij u met het laatste item van deze ochtend. En dat is Hans Rijmers. En hij gaat uh, vertellen over jazz in Zandvoort. En met name natuurlijk, zie ik staan, Scott Hamilton. Ik bedoel, kan het mooier Hans? Welkom. Jawel, het kan mooier. Kan het nog mooier? Ja, het kan absoluut mooier, maar we zijn hier heel blij mee. Ik wou ja. net ja. zeggen. Dat mag wel zeggen. Vertel. Ja. Nou... Uh, hij is natuurlijk vaker hier geweest. Ja. Hè? Nog even de, de historie uh, heb ik meegenomen. Maar ik heb er nog niet in gekeken. Maar ik denk dat hij nu voor de derde of de vierde keer hier is. En dat komt ook omdat hij tegenwoordig in, uh, in Italië woont. En dan is het makkelijker dan in de periode dat hij nog in, uh, in Londen woonde. Hij is natuurlijk heel lang oorspronkelijk uit, uit, uit de Verenigde Staten. Mm -hmm. Maar is uh, toch gewoon. Je bedoelt al... makkelijker dat je hem kunt uh, ja, halen? Ja. Nou dan? ja, voor, voor, voor het toeren wat hij wil doen in Europa, uh, woon je makkelijker in Italië dan in. Uh, nou ja, Londen kan natuurlijk ook nog. Daar ben je ook snel. Ja. Ja. Maar, vanuit, vanuit, uh, maar vanuit Amerika is het natuurlijk een stuk lastiger. Ja. Is iets... Plus dat erbij komt uh, dat hij. Uh, ja, yeah, de, de, de, de spoeling in Amerika is, uh, is zo dun. Ten aanzien van uh, de bebop tenoristen die daar zijn. En dan... Qua marketing heb je dat natuurlijk wel goed gedaan. Want ja. hier ben je... Ja, in het de blind is één nog koning. Dat wil niet zeggen dat Scott Hamilton... Uh, beter of... Uh, uh, niet beter is dan... De tenor saxofonisten die we in Europa kennen. Maar hij brengt natuurlijk wel... Een, een schat en ervaring mee. En hij heeft gespeeld... Met ja. alle grote Amerikanen. He, als je ooit ontdekt bent... Door Benny Goodman. En die ziet wat in je. Nou... Prima. Dat, dat zegt wel wat. Nou, dan, ja. Ja, ja, ja, dan kan het ook nog verkeerd aflopen daarna. Maar dat is gelukkig allemaal goed gegaan. Overigens is hij vandaag jarig. Nou, okay, is uh, ja. uh, Nou, daar heb ik mij over verbaasd. 70? Nee, 61. Okay. Zullen wij dan uh, of zingen nee, of we gaan niet, we gewoon nee. Happy, happy nee, Birthday? Nee, nee, we gaan, we gaan, nee, de luisteraars moeten blijven zitten, we gaan niet zingen. Dat is ja. weer, weer een gemiste ten, kans, ten, Hans. Tenzij jij zegt van ik kan me niet inhouden. Nee, dan, dat zeg ik niet. <laughs> <laughs> happy birthday is wel voldoende. Ja, ja, zeker, zeker. Nou, vandaag speelt hij met, uh, met dezelfde uh, groep. Waar hij morgen mee speelt met uh, Johan Clement, uh, Joost van Schaik en Erik Timmermans in, uh, in Harderwijk. Dus ik neem aan dat vandaag in Harderwijk uh, zijn verjaardag. Uh, gevierd wordt. wel, met een, een bordeltje, passend, uh, wel uh, met een bordeltje passend gevierd wordt. Ja. Oh, ja. Uh, hij speelt bibop? Ja. Ja het, is een, het is een, ja, het is een echte, echte b-bop tenorist. hè. Ja, dus niet dus Benny Goodman, dat doet toen, toen geen bebop bop dacht. Ik en, nou, Benny Goodman was natuurlijk de, de, de, Dom, de bandleider ik, ja. van, en, en samen met toen de tijd, Klein uh, Miller, ja, waren dat ja, de grote dat big leiders ja. eigenlijk. Absoluut. Uh, nee, Bebop is van een latere periode. Ja, wel, cv, ik denk ben, ja, of... Benny Goodman heeft natuurlijk zijn grote tijd uh, net voor en, en tijdens de Tweede Wereldoorlog en net daarna ja. gehad. En daarna werden de kosten om een big band in stand te houden, die werden zo ja. ontzettend hoog. Ja, dat ging niet meer. Nee, me dat best kon bestellen. niet meer. Nee. En een groepje van vier man is best te doen natuurlijk. En, en ja, dit gaat wel. Hoewel, er zijn natuurlijk nog wel prachtige big bands. We hebben in Nederland natuurlijk een fantastische big band. Het Jazz van het Concertgebouw. Dat bestaat nog ja, steeds? Ja, zeker. Zeker, zeker. Ja, absoluut. Maar ja, dat moet wel zwaar gesubsidieerd worden, denk ik. Ja, dat wordt niet alleen gesubsidieerd. Maar die hebben ook heel veel vrienden. Mm -hmm. Dus vrienden van het Concertgebouworkest. Ja. En die, die, die helpen dat natuurlijk ook. Desondanks hebben ze natuurlijk ook sponsors. Ja. En, en dat heb je nodig. Maar, met... maar in Duitsland de WDR big band, ja geweldig, de, de, de big bands van, vroeger van Michel Lecran in Frankrijk en, en Je hoort en, en, en ziet er zo weinig van in Nederland hè? Nou, nou... Voor ja, jou als al, kenner misschien? Nou die, die, die nee, in, maar... maar als je, als je uh, kijkt naar de, de, je, je moet het wel in de gaten houden, mm -hmm. tuurlijk, maar dat geldt voor alles wat je uh, wil ja. zien hè? Je moet goed naar de sites kijken, maar dan zijn er toch aardig wat concerten van het uh, jazzorkest, van het Concertgebouw. Want die spelen natuurlijk niet alleen in het Concertgebouw, die spelen ook in het Bimhuis. Uh, uh, waar ze geboekt worden, kunnen toe ja. Of, of uh, op een andere plek in een festival. En dat, dat loopt ook een beetje. Trekken die ook volgens aan. Want als je dat zo hoort over die, die, die muzieksites. Nou, dan, dan binnen tien seconden is het uh, orkest van Rod Stewart. Of weet ik van wie. Is uitverkocht. Maar dus, ja, maar dan... praat over iets anders. Denk ik. Ja, maar dan praat je over de pop. En, ja. En, en uh, uh, jazz is toch weer een... Uh, een andere... Een andere genre. andere kap of eh, tea, om het maar nou ja, zo te ja, zeggen. Ja, ja, ja En... Het publiek is ook anders. Ja, het, het enige wat ons denk ik allemaal een beetje uh, zorgen baart. Dat is een beetje de vergrijzing ja. van het publiek. Want uh, we zijn natuurlijk allemaal een beetje opgegroeid met, uh, met de bebop en, en, uh, uh, en de big bands. En je ziet dat ook wel een beetje terug in het publiek wat in de krocht komt. Ja, je ziet dus huh? weinig aanwas van jeugd die... Uh... Nou ja, Te weinig. Laat ik zeggen, uh, uh, degene onder de dertig... De die, die, uh, dat zou ik graag veel meer van willen zien. Maar ja, als ik dan zo kijk naar de laatste... Uh, ik naar de Stoons kijken? In Engeland, daar zit van jong tot oud. Ja, maar en, nogmaals... is een ander genre, Ja, maar dan, nogmaals, beetje... dan, praten we, dan praten we over de Stoons... Ja. Dan praten we over een veel grotere groep. Ja, ja. Uh, ja, wel, mensen die dat... Ja, maar je praat met jazz over een veel kleinere groep liefhebbers. Ja. Als de groep liefhebbers van, die jazz leuk vinden... net zo groot was geweest... Als de groep die de Stones of de Beatles leuk vindt... Ja, dan don't. hebben we met jazzmuziek nergens een probleem. Nee, dat snap nee. ik. Maar als je alleen... je focust op bebop... En nee, was... maar je focust je niet alleen op bebop. Nee, er, zijn, er, zijn, er zijn een heleboel stromingen. Maar wij hoeven eerder in de krocht... geen avant-garde jazz te gaan uh, nee, programmeren. Nee, nee, dat gaat hem niet worden. Daar da, da, da, da kunnen we het, het begin en het eind... Uh, volgen we nog. En wat daartussenin zit... dat begrijpt, ja. dat begrijpt een heel klein percentage... van het bezoek. Ja. En als die dat mooi vinden... prachtig, prachtig. Maar daar haal je... de grote groep niet mee binnen. Integendeel wat we, zelfs. Wat, ja, ja, wat we in de krocht spelen... Is, is, is, is mainstream. Het is het American Songbook. Dat begrijpt iedereen. En dat is, dat is natuurlijk van belang. En waar het om gaat is... en daarom zou je zo graag... jonger publiek willen hebben... je wordt altijd... getriggerd door iets... ...waarom is die groep van wat jij net zei... ...van die Stones zo groot? Ja. Omdat ze toen de tijd in hun jeugd... ...werden ze getriggerd... ...door de teksten van de Stones. Mm -hmm. Ja, als iemand niet tevreden is... ...en ze zingen daar... ...can get no satisfaction... Dan, dan, ...dan spreekt dat wel aan. Dan ben je opeens lotgenoten. Hè? Zo, zo, zo word je getriggerd door iets. Uh, met jazzmuziek ligt dat heel anders... Uh, de een die wordt die, wordt, uh, die vindt dat prachtig omdat hij opeens vindt van die slagwerker ah, dat trommelen vind ik geweldig hè? dat zou ik ook wel willen je moet ook idealen hebben om er naar te gaan kijken van, het zijn vaak onbereikbare dingen maar dat ideaal heb je nodig dat, wanneer je een publiek hebt in die krocht en daar komen zangers of zangeressen en het spreekt je aan dan, dan wil je er meer van weten. Als je het leuk vindt wil je er meer van weten. En dan komen er meer mensen. En dan hoop je dat die groep van jonge mensen. Dat dat uiteindelijk weer een, een, een harde kern komt. Die regelmatig komt. Maar degene die nu komen. Ja dat zijn degene die uh, uh, 50 plus. Die zijn opgegroeid met die muziek. Maar het is wel een hele groep inmiddels geworden. Ja. Ja, is maar goed, uh... dat mag wel meer worden. Ja. Want op een gegeven moment, dan, dan, dan komen die niet meer. Om wat voor reden dan ook. Is dit een landelijk verhaal, Hans? Ja. Het is ja. niet alleen Zandvoort, nee. het is landelijk. Ja, ja. het is... Het is uh, kijk, ik ben ontzettend blij. Je ziet af en toe in... Uh, noem maar wat, De wereld draait door of zo. Hè? Dan, dan, dan komt er af en toe weer zo'n fantastische jonge uh, jazzmuzikant... En, en, dan, dan, en, dan, en dan leeft dat weer. Dan komt dat weer een beetje boven. En maar dat, dat is hetgeen wat wij dingen. natuurlijk ook al veertien seizoenen doen. Hè? De mix zoeken van jong talent en gevestigde namen. Mm -hmm. en, en we zien bijvoorbeeld mensen komen uit, uit uh, Lelystad of Zeewolde. Omdat er een muzikant komt die zij geweldig vinden. Nee, nou, dan, want jullie is heel gevarieerd. Nou, ja, maar dan zin. krijg je een soort groepjes gedrag. Ja. Nou, prima. Ja, gezellig. Hoe meer, hoe meer, hoe liever. Ja. Ja, dus we proberen, we proberen wel... ...iedere keer die combinatie te vinden. En het is natuurlijk altijd zo dat... Uh, vocalisten meer publiek trekken dan instrumentalisten. Dat is altijd zo geweest. Zangers en zangeressen spreekt natuurlijk wat meer aan. Mm -hmm. Dus we proberen die mixen iedere keer weer te vinden. Maar we zijn helemaal blij dat we morgen... Een geweldig programma hebben met, uh, met Scott Hamilton. Ingebouwde kroeg. Ja, want het is dus morgen. Ja. Ja. En, uh, vertel nog even de tijd. En... Half drie uh, start het concert. Maar iedereen uh, is vanaf uh, kwart voor twee, twee uur uh, van harte welkom. Uh, Johan Clement uh, piano. Blij dat hij uh, er weer een keer is. Er lang niet geweest. Uh, Joost Verschijke uh, slagwerk. Uh, en Erik Timmermans uh, aan, de grote, aan de grote bas. De pluk was en dan uh, ja en dan, dan denk ik dat we morgen uh, volle bak hebben dus ik zou toch iedereen willen vragen die dit hoort om, uh, om een beetje op tijd te komen en niet uh, als gebruikelijk uh, de laatste tien minuten Nee, dit, dit... Is dat gebruikelijk? Uh, ja, ja, een heleboel vinden oh, je bedoelt het, uh... voor aanvang? Ja. ja en uh... ik dacht één moment de laatste tien minuten naar binnen. Nee, voor aanvang. Ja, de, laatste de, moment, uh, ja. Kom, uh, kom een kwartiertje eerder. Ja. Hè, dan kun je nog even een kopje koffie drinken. Ja. En dan krijg ik het ook niet zo zenuwachtig. Ja. Nee, dan, uh, ja, kom op jongens, uh, je hebt tijd gehad. Uh, ja. Je weet al een maand dat het is. Dus uh, ja. waarom, waarom die laatste tien minuten? Ja, en je weet ook dat je heen gaat. Dus... Ja, daarom, daarom. Ja, je hebt er een maand voor gespaard. Dus uh, ja, ja, ja, ja. kom op. Misschien is dat wel, hoort wel bij Jazzleafhebber of zo misschien? Nee. Ja, nee? Nee. <laughs> Oké. Okay. Nee. Nou, dan nee. hopen we dat nee. deze oproepen in ieder nou ja, geval... Uh... En, en iedereen er even een beetje rekening mee houden. Uh, maar goed, degene die hier in het dorp woont. Die dit toch wel hebben daar gaan last van. Maar degene die er toevallig hoort die van buiten afkomen. Hou een beetje rekening met de drukte naar het dorp toe. Ja. Met die laatste dag van dat uh, KLM open. open. open. open. Ja. En, en niet alleen dat. Maar de zeeweg die halverwege opgebroken is. Nou, ja. we, hopen, we hopen met jou dat dit gaat lukken. Ja. In ieder geval. Ja. Heel veel succes gewenst. Dank voor je kom. Komt helemaal goed. Dank voor je Dankjewel. uitleg. En uh, wij gaan uh, over tot uh, het afsluiten van deze ochtend. Dat doen wij door het bedanken van een aantal mensen. Wil jij dat doen, Arie? Ja, dat bedanken? wil ik wel. Ik, uh, ik, ik bedank uh, hierbij dan uh, Martijn... ...die voor de techniek heeft gezocht. Uh, ik pak even mijn spiekbriefje natuurlijk. Uh, Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik... ...voor de redactie. Gerry Rutte voor de eindredactie. De koffie wordt ook verzorgd door Gert en Yvonne. Uh, Hotel Hoogland weer bedankt... ...voor de gastvrijheid en de koffie, de thee, het water... En Henny voor de koekjes die ze zelf gebakken heeft. Ja, je wilt het allemaal niet geloven. Het is niet te geloven. Het is bijzonder smaakvol. En wij we wensen iedereen een heel prettig weekend ook. Mede namens Hennie en mij. Dankjewel Arie. Maar we zijn er nog niet helemaal. We gaan nog even de agenda doen. Ja, dat is een behoorlijke. En dat is, uh, ja, daar gaan we mee beginnen. Nou, in ieder geval is er nog de tentoonstelling van de Anne Frank in het Zandvoort Museum. Dus tot eind ja. en uh, en december. Natuurlijk, natuurlijk de EK Zand sculpturen op de diverse plekken in Zandvoort. Dus die staan er nog steeds. Geïnspireerd ja. door Vincent van Gogh en zijn tijdgenoten. Heel mooi en heel imposant. Ik vind het altijd weer knap, zoals dat de mensen dat weten. Heel mooi. Zandvoort Museum weer. De historic Grand Prix tentoonstelling tot en met 16 oktober. Ja. Op, vandaag natuurlijk de Open Monumentendag in de protestantse kerk van 11 tot 4. Let ja. wel alleen vandaag en niet morgen. Ja, en natuurlijk de expositie in het Zandvoortsmuseum. Uh, we hebben dan, dat is de tentoonstelling Ambacht en Kunst... En ja. die is dus ook in dit weekend open. 13 september, Nautique, het nazomerfestival vanaf 2 uur s middags. We hebben het net al even gezegd, Jess in Zandvoort met Scott Hamilton, Theater de Krocht. Met uh, 14 uur met een speciale oproep om niet tot het laatste moment te wachten. Juist, en morgen natuurlijk ook op het Gasthuisplein van 10 tot 4, de Jutterskofferbakmarkt. Altijd erg gezellig, We hopen dat het weer ook een beetje mee wil werken. 18 tot 20 september Zandvoort Masters Circuit Park Zandvoort. Waarvoor gratis kaartjes te downloaden zijn via het internet. Let erop, het wordt wel weer erg druk denk ik zomaar. Op 19 september hebben we dan het Coney Open Beach tennis tour bij de safari club. Ante is dan 15 euro. En ook op 19 september het oktoberfest op het Raadhuisplein vanaf 8 uur. En op 20 september tenslotte de Classic Concert Prinses Christine Concours in de protestantse kerk. Aanvang 3 uur middags en de entree is dan slechts vijf uur. Is. U ziet, er was weer erg veel, er is erg veel te doen in Zandvoort. En wij eindigen met... Een stukje muziek. muziek. En wij hebben daarvoor, ik kan hem zo gauw niet vinden, maar dat g Ramses Javi, dat was hem. Uh, van de ene naar de andere of zo. Ja. Dank, <laughs> dankjewel voor de muziekkeuze en uh, Gerrie. En, uh, wij wensen iedereen een goed. goed weekend en graag tot volgende week. Maar, ja. Ja. Zie je niet samen voor een vrouw en een man? En de man zei nee, wat is dat? En de vrouw zei toen.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 en de man zei, Ans, ik hou van jou. Maar zei te Els. De vergissing was groot en Els was heel boos en de liefde was dood. Bij weer een bliksem en een maan man. Is hij toen maar naar Ans gegaan? Zijn minder elkaar, een man en een vrouw. En de vrouw zei, schatje, wat doe je nou? En de man zei, lieverd, ik doe niets. Precies, zei de vrouw. En reed weg op de fiets. De liefde doet pijn, de liefde slaapt honden. Maar de liefde is fijn in het deel. Zonder. Kijk de ene en een ander, de andere. En de andere. En de ene. En en uh, oh, God, God, God, ja,